11 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemorgen. In de, wij volgen de hele ochtend de troonswisseling in België. Koning Albert van België heeft zojuist uh, zijn ambt neergelegd. En net zoals in Nederland moest hij daarvoor een akte van abdicatie tekenen. Zijn majesteit, Koning Albert II. Zijn majesteit, le Albert II. Zijn majesteit, koning. Albert Dinswijten. En toen zette hij zijn handtekening. Hij tekende de akte van applicatie. Chris Ossendorf, jij ja, volgde dat voor ons. Hoe zag dat eruit? Het was een plechtige bijeenkomst met als resultaat dat België op dit moment geen koning meer heeft. Want na het uitspreken van een toespraak van koning Albert en een toespraak van premier Elio Di Rupo is de akte van abdicatie ondertekend. Op zich een bijzondere gelegenheid in België, want volgens de Belgische grondwet bestaat zoiets niet dat een koning afstand kan doen van de troon. Is één keer in het verleden gebeurd in 1951 toen de toenmalige koning onder dwang moest aftreden. Maar deze keer koning Albert die aangegeven heeft dat hij moe is en dat het tijd is voor zijn opvolger om uh, de troon te bestijgen. En daarom treedt koning Albert dus af met die abdicatie, hij heeft zijn handtekening gezet en op dit moment rijdt hij onder escorte begeleid van het koninklijk paleis naar uh, het gebouw van het parlement, naar het paleis der naties, zoals dat hier in Brussel heet, om daar getuige te zijn van het inzweren van zijn zoon, uh, nu nog prins Philippe tot koning Philippe. Dat gaat zo meteen gebeuren, maar zojuist was dus uh, de abdicatie met een toespraak van de koning die op emotionele wijze ook zijn vrouw koningin Paola bedankte voor de steun. Je voudrais simplement lui dire merci De emotionele koning Albert was dat wat zij die meer? Nou, emotioneel inderdaad. Merci en een grand kiss. Een grote kus en dank aan zijn vrouw... met wie hij toch een moeizame relatie heeft gehad. Jarenlang in scheiding heeft geleefd. En toen toch weer bij elkaar is gekomen. De afgelopen dagen hebben we kunnen zien hoe ze toch een stel zijn geworden. Opnieuw wat blijkbaar van elkaar houdt... en elkaar door dik en dun is blijven steunen. Dat hebben we gisteren gezien met een dansende koning en koningin... op het Vossenplein hier in Brussel. Daarna was t, uh, tijdens de toespraak vandaag natuurlijk ook aandacht... voor zijn opvolger, koning Philippe. En daarover had ook koning Albert des vocerne waarden. Philippe, tu as toutes les qualités de cœur et d'intelligence pour très bien servir notre pays dans tes nouvelles responsabilités. Toi-même et ta chère épouse Mathilde avez toute notre confiance. Ta mère et moi Formons le vœu ardent de plein succès dans cette tâche à laquelle tu es bien préparé. Koning Albert, die zijn zoon Philippe toespreekt... en hem uh, een hart onder de riem steekt en zegt... Uh, je hebt echt alle warmte en alle intelligentie die je nodig hebt... voor de taak die je te wachten staat. En de koning wenst zijn zoon, de troonopvolger... heel veel succes bij zijn taak. Daarna heeft premier Di Rupo nog een toespraak gehouden... en ook nadrukkelijk gezegd dat de koning ook afstand zal moeten bewaren... tot de politiek en het volk zal moeten dienen. Kortom, iedereen kijkt met belangstelling uit... naar hoe de troonsopvolger, koning Philippe, zijn taak zal opvatten. En op dit moment zien wij op televisie dat uh, de koninklijke familie, dus koning Albert en zijn zoon prins Philippe... het parlement betreden waar op dit moment de plechtigheid begint... van het inzweren van de nieuwe koning der Belgen. Oké, okay, dankjewel Chris Ossendorf. Uh, we gaan naar buiten, want voor het Koninklijk Paleis in Brussel... staat Mark Robin Visser. De bonheur. De mevrouw heeft een radiootje bij zich. Ja, dat is handig. Madame, monseigneur, madame, dit is een, een samenvatting die we nu uh, op de radio horen. U, u bent van de, Nederland... ja, ik ben van de Nederlandse pers. pers ja, ja. Ik ben heel tevreden dat we een nieuwe koning krijgen. Ja, bent u blij? Ja, ik ben heel tevreden. Ik was heel tevreden van de koninkrijk van uh, koning Albert. Ja. En ik ben zeker dat Filip dat ja. goed zal ja. doen. Oh, want ik, hoor, ik sprak vanochtend een paar mannen die zeiden... Nou, we moeten dat nog maar zien hoe dat met Filip gaat. Ja, maar we hebben dat ook gezegd voor Albert, ook ja. voor Baudouin, En uh, het is Normaal, de ja. mensen vragen zich af welke, ja. uh, welke koningschap zal het zijn. Ja. Maar dat is uh, ja. een nieuwe generatie en we moeten ook uh, ja. um, Weet kans geven, ja. denk ik. Hè? Ja. ja, dat en... bedoelt u te zeggen. Ja. ja. Wij kijken hier even om ons heen. Ja, ik ben natuurlijk een Hollander. Ja. He, we hebben net zelf, ik heb ook een beetje een oranje shirt aangetrokken ja. om in de stemming te komen. Dit is een heel ander beeld dan wat wij in Nederland. Op 30 april hebben gezien. Ja, maar we zijn ook andere Jullie banden. zijn anders. Ja. <laughs> Vlamingen. We zou Nederland. het soms vergeten, maar op dit soort momenten. Ja, maar eens we... dus hoe jullie anders zijn? Um, ja, we vieren dat op onze eigen manier. Er was een bal hier ja. in uh, het centrum. En dan uh, de mensen kijken ook heel veel naar televisie. En, ja. uh, nee, we zijn ook, uh, het is een andere manier ja. van uh, ja, anders, ons. Hè? Ja. Ja, ja, om ja. ons nieuwe. Uh, koning te ja. bieren. Maar... Nou, u ziet er stralend uit? Ja, He? ik ben ook. U bent blij, ik zie het. Ja. Heel blij en ook van uh, onze nieuwe koningin. Jullie ook? Ik zie hier ook allemaal... Er oh, ja, ja. ja, staan hier een paar mensen. Die ja. ja. staan helemaal uitgedost in de, in, de, in de tricolor... met een, met een plastic kroontje op. Leven de koning. Leve, Wat zegt u? Leven de koningen! Ja. <laughs> en tot zover Brussel, straks om half twaalf. Dan hoort u meer van de ontwikkelingen daar. Ik sluit af met het weer. Vol op zon vandaag in landinwaarts tropisch warm, met maxima tegen de 30 graden. Op de stranden is het wat koeler. En ook morgen en dinsdag wordt het op veel plaatsen meer dan 30 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het is druk richting de stranden, maar ik begin over de grens in België. Want er zijn werkzaamheden op de Belgische E313, de weg van Hasselt naar, naar Antwerpen. De weg is daar afgesloten bij Geel. Verkeer vanuit het zuiden van Limburg onderweg naar Antwerpen kan het beste omrijden via Eindhoven. En daar dan de A67 richting Antwerpen kiezen. Terug naar Nederland. De A58 bergen op zoom vlissingen Tussen Hoge Heide en Rilland staat 3 kilometer. En verder in de richting van Vlissingen ook 3 kilometer voor de Vlakentunnel. De N57 richting Ouddorp tussen de A15 en Hellevoetsluis 6 kilometer. En op de N59 richting Zierikzee staat tussen het Hellegatsplein en Oude Tongen ook 6 kilometer file. Drukte richting Zandvoort op de N201 tussen Heemstede en Bentveld staat 2 kilometer. En de N220 richting Hoek van Holland vlak voor Hoek van Holland 3 kilometer.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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag. Ja, welkom terug bij OVT. Straks tegen half twaalf een update vanuit België. Maar nu eerst beginnen we met het spoor terug... waarin deze zomer acht weken lang... De serie Russische aarde, Hollandse dromen, Rusland door Nederlandse ogen van Hans Olink. Ter gelegenheid van zijn afscheid van OVT. Hij, se hij selecteerde acht van zijn mooiste Rusland uitzendingen. Met vandaag de koerier van Lenin. De Nederlandse ingenieur Zebald Rutgers kreeg in de herfst van 1919 in het Kremlin een geheime opdracht van Lenin zelf. Met ruim 20 miljoen goudroebels op zak moest hij de revolutie in Nederland bevorderen. Na een reis vol hindernissen organiseert hij een geheime conferentie. De samenzweerders laten echter de nodige steken vallen. Dort hinter finsterschwerem gebirg liegt het land der zonnebrand. Rusland, trotz der Antarcte. Links, links, links. Rusland, trotz der Antarcte. Sinds de Russische Revolutie van 1917 stonden twee ideologieën lijnrecht tegenover elkaar: communisme en kapitalisme. De Kapitalisten, Anglijen, Amerika, Frans, Onder dreiging van het fascisme werden ze tijdens de Tweede Wereldoorlog tot elkaar veroordeeld. Om elkaar weer in volle hevigheid te bestrijden tijdens de Koude Oorlog. En nauwelijks had het laatste schot geklonken. als Sovjet-Wilstand demonstreerde dat de machtshonger niet gestild was. Drie kwart eeuw lang bespioneren Oost en West elkaar. Met als resultaat kilometers dossiers in de kelders van de geheime diensten. Van Stettin in de Baltic tot Trieste in de Adriatic. Een iron curtain is over het continent. Soms geeft het archief zijn geheime prijs en wordt een verhaal aan de vergetelheid ontdrukt. Verhalen die klinken als fictie, maar waar gebeurd zijn. Sebald Justinus Rutgers is zijn naam. Een intelligente man, 40 jaar oud. Een rijzige gestalte, donker achterover gekamd haar en een kort geschoren baard. De zoon van een dominee, sober en streng opgevoed. Begaafd ingenieur voor wie een bloeiende carrière is weggelegd. Maar zijn loopbaan als ingenieur in Nederland en Nederlands-Indië en als zakenman in de Verenigde Staten schenkt hem weinig voldoening. Als communist van het eerste uur is hij bezeten van de gedachte dat er iets moet veranderen. Sebald Rutgers wil geen loopbaan in de kapitalistische samenleving. Hij heeft een ideaal en wil zijn leven in dienst stellen van het communisme... van de wereldrevolutie, van de arbeidersklasse. En het lijkt erop dat zijn bede wordt verhoord. Het is na zomer 1918 als de Nederlandse ingenieur Sebald Rutgers aankomt in Moskou. De nieuwe hoofdstad van het wereldproletariaat. De revolutie heeft zijn sporen nagelaten. Kogelgaten in de muren van de haveloze gebouwen, luidruchtige soldaten, bolsjewieken met hun geweer achterloos over de schouder, barricades, opgebroken tramrails, straatstenen, oude planken, paupers belend om een komsoep, rode vlaggen die wapperen vanaf de regeringsgebouwen. Wat voert een Nederlander in deze tumultueuze, onzekere tijden naar Moskou? Zoals veel mensen was Sebald Rutgers verbaasd... over de geslaagde Russische revolutie van oktober 1917. Maar bovenal werd hij overmand door nieuwsgierigheid. Hij wilde getuige zijn van het experiment. Daarom vatte hij het plan op om vanuit de Verenigde Staten... waar hij op dat moment samen met vrouw en kinderen woonde... per boot naar het beloofde land te reizen... Maar toen hij in mei 1918 in Vladivostok aankwam... bleek dat in Siberië een ware burgeroorlog woedde. Een contra-revolutionair leger, gesteund door Amerikaanse, Japanse en Tsjechische troepen... probeerde de Bolsjewieken een halt toe te roepen. Geen omstandigheden om zijn jonge kinderen aan te wagen, zoals hij het zelf uitdrukte. Daarom besloot hij zijn zevenjarige dochter Truus... en zijn twee zonen, Wim en Jan, elf en dertien jaar oud, achter te laten in Japan... Ze moesten op eigen houtje per boot Nederland zien te bereiken. Vervolgens aanvaardde hij, samen met zijn vrouw Barta... de reis door een woelig Siberië, Meestal per trein, soms met een boerenkar, dan weer te paard. Laverend tussen de oorlogsvoerende partijen... soms gebruikmakend van zijn partijboekje... soms van een lidmaatschapsbewijs van de Rotary Club... komen ze twee maanden later ongeschonden in het centrum van de nieuwe wereld aan. Gasten uit de oude wereld zijn zeldzaam in Moskou. De stad is verstoken van nieuws door een blokkade. Revolutionaire kopstukken als Tchetsherin, Radek en Boegarin willen Rutgers daarom graag spreken. Hij wordt zelfs uitgenodigd in het Kremlin. Op een oude bandopname uit 1957 van een lezing die Rutgers houdt voor jonge Nederlandse communisten... vertelt hij over zijn ontmoeting met Lenin. Dat was natuurlijk voor mij een hele gebeurtenis. Ik kende Lennie niet. En hij was toen nog niet eens helemaal beter van die uh, aanslag op. Nou, hij uh, ging toen nog uitweiden over de Nederlanders. Ik kende Roland Holst, ik kende Wijnkoop, heel goed. En ik kende al die mensen die in die tribune garten. En die uh, wisten precies van wat ze waard waren. Dus dat was buitengewoon interessant. En toen zei hij, ja, oh ja, dan was het ook weer typisch voor Lenin dat hij ook, nadat het gesprek dan zo'n beetje afgelopen was, dadelijk informeerde of wij persoonlijk wel goed ondergebracht waren, of we wel te eten hadden en, en dergelijke. Dat is een van zijn sterke punten. Bij al die grote dingen die hij heeft, is hij altijd ook geïnteresseerd in de personen die er zijn. Of het een boer is, of een, een intellectueel, of een communist, of een ander. Hij interesseert zich ook altijd voor de persoon. Vol van zijn geslaagde ontmoeting met Lenin verlaat Rutgers het Kremlin. Hij geniet van de rode vlaggen die verstild uit de regeringsgebouwen hangen. Ze brengen hem in een opgewekte stemming. Hij is onderweg naar Sverdlov, de voorzitter van het Centraal Comité. Op aanraden van Lenin, want die begreep dat Rutgers staat te popelen... om zijn bijdrage te gaan leveren aan de revolutie. Het onderhoud met kamerad Sverdlov is kort en zakelijk. Sebald Rutgers wordt benoemd tot hoofdinspecteur van de Waterwegen. Een functie die hem als waterbouwkundig ingenieur op het lijf is geschreven. Na een korte inspectiereis langs meren en rivieren rond Moskou... krijgt hij zijn eerste opdracht. Hij moet de door de oorlog vernielde haven van Riga restaureren. Samen met Barta reist hij naar de Letse hoofdstad... die juist door de Bolsjewieken op de Duitsers is veroverd. Maandenlang werkt Sebald Rutgers hard aan de reconstructie van de haven van Riga. Dan, het is inmiddels maart 1919, reist hij opnieuw naar Moskou... Hij is uitgenodigd voor het eerste congres van de Comintern, de communistische internationale, opgericht om de wereldrevolutie te verbreiden. Als enige vertegenwoordigt hij de communistische partij Holland. Andere Nederlandse gedelegeerden als Herman Gorter en Henriette Roland Holst hebben Moskou vanwege een blokkade niet kunnen bereiken. Ten overstaan van alle communistische kopstukken houdt Rutgers een redenvoering. Nog vele redenvoeringen zullen volgen en resoluties, moties, amendementen. В марте текущего 1919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал третий коммунистический интернационал — союз рабочих всего мира, принадлежащий к установлению советской власти во всех странах. Aan het slot van de bijeenkomst op 1 mei 1919... maakte Lenin officieel de stichting van de Comintern bekend. De wereldrevolutie zal nu vanuit Moskou worden geleid. Maar Rutgers maakt deze laatste dag niet meer mee. Kort voor het einde van het congres krijgt hij een dubbele longontsteking. en raakt lange tijd buiten bewustzijn. De artsen vrezen voor zijn leven, maar tegen de verwachting in overleeft hij. Totaal verzwakt wordt hij opgenomen in een sanatorium... Pas in het najaar van 1919 mag Rutgers het sanatorium verlaten. Hij is weer enigszins opgeknapt, maar de Sovjet-Unie staat er slecht voor. De contra-revolutie heeft aan kracht gewonnen. Van alle kanten worden de bolsjewieken belaagd. Onder deze omstandigheden kan de kom intern niet functioneren. Contacten tussen de Russische communistische partij... en haar zusterpartijen in het buitenland zijn onmogelijk. De wereldrevolutie loopt gevaar. Er moet dringend iets gebeuren. Iets dat de geschiedenis een andere wending kan geven. Sebald Rutgers wordt ontboden op het commentairenbureau. Nuchter hoort hij aan welke plannen de Russische kameraden met hem hebben. Hij krijgt opdracht in Amsterdam een geheime conferentie te organiseren... om de wereldrevolutie te doen ontbranden. En voor dat doel krijgt hij een enorme som geld en juwelen mee. Zelfs zo'n illegale, geheime operatie wordt in de Sovjet-boekhouding verwerkt. De kwitanties liggen er niet om. Op 16 september 1919 neemt Rutgers 40.000 roebel in contanten... en voor 500.000 roebel aan kostbaarheden in ontvangst. Voor partijwerk staat erbij vermeld. Nog geen twee weken later, op 28 september, ontvangt hij een hoeveelheid juwelen ter waarde van zo'n 20 miljoen goudroebel. Een enorm bedrag. De juwelen staan niet beschreven, maar aangenomen mag worden dat ze afkomstig zijn van de Romanovs. Ruim een jaar eerder namelijk zijn Tsaar Nicolaas II en zijn gezinsleden vermoord en zijn bezittingen geconfiskeerd. De nacht voordat Sebald Rutgers op reis gaat, wordt hij nogmaals op het Kremlin ontboden. wat verdwaast kijkt Rutgers de grote kamer rond. Hij ziet Lenin tegen zijn schrijftafel geleund staan. Omringd door bolsjewieken die Sebald allemaal van gezicht kent. Ze zijn druk aan het beraadslagen. Hoewel Rutgers maar matig Russisch spreekt... heeft hij al snel door waar het over gaat. Aan het zuidelijk front heeft het leger... van de contra-revolutionaire generaal Denikin de aanval ingezet. Het staat er slecht voor... Iemand neemt de telefoon op. Er is verbinding met het front. Lenin luistert, maakt soms een korte opmerking... en houdt de horen stijf tegen zijn oor. Als hij het gesprek heeft beëindigd, wendt hij zich tot Sebald. Kamerad Roetkers, neemt u me niet kwalijk dat ik u s'nachts heb laten komen. Ik wil u persoonlijk enige instructies geven. Het zal misschien moeilijk zijn contact met ons te houden... Als u onderweg hoort dat Tula is ingenomen... kunt u onze buitenlandse kameraden meedelen... dat we misschien gedwongen zijn naar de Oeral te verhuizen. U moet zelfstandig besluiten nemen. Natuurlijk in overleg met onze vrienden in het buitenland. Bijna onverstaanbaar moppelt hij dat de reactionaire troepen... steeds verder naar Moskou oprukken. Maar, legt hij Rutgers uit, de Russische revolutie heeft haar voornaamste taak vervuld... Ze heeft de bourgeois-democratie ontmaskerd en heeft nieuwe vormen geschapen. De dictatuur van het proletariaat. En dat, zegt hij, kan niet meer vernietigd worden. Dan vraagt hij Rutgers of de reis met zo min mogelijk risico's is geregeld. Hij is pas gerust als hij verneemt hoe de tocht over de grens is gepland. Lenin gaat achter zijn bureau zitten en schrijft iets in het Duits op een velletje papier. 14 oktober 1919. Waarde vrienden. Ik zend jullie mijn oprechte groeten. We bevinden ons in een moeilijke situatie door de aanval van veertien staten. Wij getroosten ons de grootste inspanningen. De communistische beweging groeit in alle landen opmerkelijk. Het Sovjet-systeem is overal voor de arbeidermassa's een praktisch parool geworden. Dit is een enorme stap vooruit van wereldhistorische betekenis... De overwinning van de internationale proletarische revolutie is ondanks alles onvermijdelijk. Jullie, Vladimir Lenin. Het is geen wonder dat Rutgers uitverkoren is om deze belangrijke missie uit te voeren. Hij is een gedisciplineerd en overtuigd communist, maar vooral iemand die gezag afdwingt en goed met zogenaamde burgerlijke autoriteiten overweg kan. Dat heeft hij wel bewezen tijdens zijn gevaarlijke reis door Siberië... toen hij zich door drie fronten een weg moest banen. Nu heeft hij opnieuw een riskante reis voor de boeg. Hoe moet hij zijn contrabanden, de goudroebels en de juwelen... langs de douane loodsen? En hoe kan hij het geheim van zijn missie bewaren? Wat Rutgers niet weet, is dat de centrale inlichtingendienst hem al enige tijd volgt zoals blijkt uit een rapport van de procureur-generaal te Den Haag... aan de minister van Justitie. Reeds geruime tijd bereiken mij berichten... dat de communistische partij in ons land bij de sovjet regeringen in Rusland... vertegenwoordigd werd door een Hollander, Rotters genaamd. Ook op het onlangs te Moskou gehouden congres der Internationale... trad Rotters op als Hollands gedelegeerde. En verklaarde hij dat de communisten in Rotterdam en Amsterdam op hun tijd zouden weten te handelen. Zij stonden in voortdurende verbinding met de Bolshevisten in Rusland. Verbinding werd reeds gedurende een jaar door Rotters bevorderd. Ik heb de eer uw excellentie mee te delen dat thans gebleken is... dat Rotters en de werktuigbouwkundige ingenieur Sebald Justinus Rutgers... één en dezelfde persoon zijn. Hij woont Triga en is volkscommissaris van de spoorwegen in Rusland... In de kantlijn van het stuk staat met potlood geschreven... is hij nog Nederlander? Een vraag van de minister van Justitie... die door zijn ambtenaren bevestigend beantwoord zal worden. De eerste sneeuw ligt al in de straten van Moskou. Als Sebad Rutgers, de dag na zijn ontmoeting met Lenin... het Bieloruska station achter zich laat... Om niet op te vallen heeft hij plaatsgenomen in een speciale wagon. gereserveerd voor een regeringsdelegatie uit Letland. Te midden van zo'n gewichtige gezelschap wekt Rutgers geen enkele achterdocht. De Russisch-Letse grens kunnen ze dan ook zonder moeite passeren. Dan stopt de trein. De spoorlijn is beschadigd. Geëscorteerd door Letse soldaten lopen de passagiers zeker een uur lang langs de vernielde rails. totdat ze hun reis in een goederentrein kunnen vervolgen. Even buiten Riga houdt ook deze trein hold. Duitse militairen die de stad hebben heroverd op de bolsjewieken controleren de papieren. Aan Rutgers wordt nauwelijks aandacht geschonken. Dus wij kwamen in Letland en nu had je dus het gekke geval dat ik nog niet zo lang geleden in Letland geweest was. En nu werd ik ondergebracht in het hotel waar ik vroeger ook gewoond had. Als Bolshevik, die partij was er nog. Nou, die keek een beetje raar, maar die dacht, ik zal maar niks doen. En wij moesten natuurlijk niet in Letland zijn, maar wij moesten verder. En die haven, dat was helemaal geblokkeerd, Letland was. En nu was, was ons plan om van Letland te zien in Estland te komen. Dat is daar nog weer wat verder weg. En dan van Estland, daar is een haven die niet geblokkeerd was door de Engelsen. Dus, en dat is dan tenslotte ook gelukt. Ondertussen is ook de Britse geheime dienst gealarmeerd. De Britse marine, die op de Oostzee een blokkade uitvoert... om ieder contact met Sovjet-Rusland onmogelijk te maken... stelt de Nederlandse regering in Den Haag... op de hoogte van de bewegingen van de Sovjet-agent Rutgers. Een Russische agent in Moskou in Britse dienst heeft gerapporteerd dat twee bolsjewistische agenten binnenkort... via Riga in Reval worden verwacht. Zij bereikten de laatste plaats op 21 oktober. Hun namen zijn Levin en Rutgers. De laatste is in het bezit van een Hollands paspoort. De eerste heeft een Brits paspoort. Rutgers heeft 20.000 Zweedse kronen bij zich... waarmee hij bolsjewistische propaganda in Holland wil bedrijven. Deze mannen zullen waarschijnlijk proberen visa te bemachtigen in Stockholm, Finland of elders. The De Britse autoriteiten in Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Holland en Riga zijn stipt gewaarschuwd. Om naar Stettin te gaan moest je een Duits visa, maar je kon er anders niet in. Dat... Ik naar nou, de Duitse consulaat, die vertikte dat. zei, we kennen je niet, en... maar wat gebeurt er nou? Ik was natuurlijk al op het Hollandse consulaat geweest. Daar was ik heel aardig ontvangen, daar was de Van den Bos, een aannemer uit Leningrad. En die was notabene getrouwd met een dochter van de directeur van gemeentewerken bij Rotterdam, waar ik tien jaar gewerkt heb en waar ik geregeld aan huis kwam. Dus dat meisje, dat kende ik als, uh, die was een beetje jonger als ik, dus die was natuurlijk vroeg dat ze in zeven een echte Nederlander zat. En ik werd daar, ik mocht logeren en alles. Wordt nou die man opgebeld door de Duitse console. die zegt ik heb hier een Nederlander bij me gehad, maar hij vraagt om een Duits paspoort. En ik begrijp wel dat ik je een dienst bewijs, wanneer ik hem dat niet geef. Dus dat was een amicaal gesprek tussen consuls. Maar waar ik natuurlijk met die koolse consul 100% goed was, zegt die consul wel: nee, je moet hem dat onmiddellijk geven. <lacht> nou, dus ik kreeg nota bene een Duits visum in mijn pas. Daarmee was de weg gebaand, ook op dat schip naar step 10, dus wij daar naartoe. ...en het verhaal van Sebold Rutgers nu even om weer live bijgepraat te worden... ...over de dag van de troonswisseling bij onze Zuiderburen. En daarvoor is Martijn van Beek weer aangeschoven. Dit is Radio 1, e, het NOS-journaal. Ja, want België zit op dit moment even zonder koning. Koning Albert heeft zo'n drie kwartier geleden afstand gedaan van de troon. Hij tekende de akte van abdicatie. En pas als zijn zoon Filip straks om twaalf uur de eet heeft afgelegd in het parlement... ...heeft België weer een koning. Filip is dan de zevende koning der Belgen. In Brussel is verslaggever Mark Robin Visser. Hij volgt er alles samen met de Belgen. Mark Robin. Samen met de Belgen. Zeker uh, die hier uh, niet in al te grote getalen voor het uh, paleis uh, staan. Maar dan ook met een Nederlandse die ik uh, zojuist ja, mag ik bijna zeggen, uit het paleis heb geplukt. Want zij was binnen. Esther Wolswinkel, uh, redacteur van het Blad Forsten. Goeiedag. Hoe was het daar? Nou, het was heel erg bijzonder om mee te maken. Allereerst het koninklijk Paleis is een heel mooi paleis met geweldig kroonluchters. Uh, ja, onze Nederlandse paleis zijn daar een beetje saai bij. Oh ja, is ja, <laughs> dat Ja, dat vind ik wel. Ja, als ik dan uh, Noordeinde uh, zie of uh, Paleis op de Dam. En uh, ja, de ceremonie. Ik had er niet zo heel veel van verwacht. Maar er waren toch nog best wel wat emotionele momenten. De, ja, Albert die dan Philippe een knuffel gaf. Albert die Paola bedankte en Paola die even een traantje wegpinkte. En ook, ik zag ook echt wel de, de emotie bij Mathilde. En een duidelijk zenuwachtige Filip. Ja. Ja, ja. Je hebt er echt met je neus bovenop gezeten. Is het echt anders dan wat we in Nederland hebben gezien? Uh, ja, het is... Dus, uh... Alhoewel deze ceremonie, als je dat vergelijkt met het tekenen van de akte van applicatie in Nederland, was wel wat uitgebreider. Maar dat komt omdat het, ja, zo nu, nu is de eetafleg in, in, in het parlement. Wij hadden, wij hadden natuurlijk nog de inhoudiging in de Nieuwe Kerk, dat was de eigenlijke ceremonie. Dus uh, dat was, ja, maar het, het, wat wel hetzelfde was, was dat het maar een half uurtje duurde. Ja. En uh, het, hier was het, het zo dat uh, allemaal ministers tekenden en uh, dat dat verliep niet tekenen. Ja, okay. En dat zag je bij Nederland wel, hè, dat, ja. dat dat, dat Willem-Alexander maximaal ook tekende als ja. getuigen. Nou, uh, Esther Wolswinkel, uh, bedankt. Ik wens je nog een mooie dag. Wat ga je nu doen? Nou, ik ga zo meteen kijken naar de balkonscène. Ja, die krijgen uh, we natuurlijk nog. zo, ja. Nou, publiek, maar. Er kan nog meer bij. Er kan nog veel meer bij, dus, <laughs> okay. uh, dan ga ik, en dan nog iets van de parade meekrijgen en dan gewoon. Uh, ja, een. Uh, ja, ja. Fijne dag. Dank je wel. Goed uit Brussel. Dankjewel, Mark Robin. Vanuit Brussel straks om 12 uur... in het internationaal komen we bij je terug. Dit is Radio 1, OVT. Ja, en wij vervolgen nu het verhaal van Sebold Rutgers weer... die als koerier van Lenin de revolutie in Nederland moest ontketenen. En we waren op het punt gebleven dat hij met hulp van de consul... en een Duits visum op weg naar Nederland is. De Nederlandse consul in Reval is echter niet op zijn achterhoofd gevallen... Hij heeft Rutgers gastvrijheid verleend en hem geholpen, maar schroomt niet zijn Nederlandse meerdere op de hoogte te stellen van Rutgers reisplannen. Hij telegrafeert Den Haag... Neem voorzorgsmaatregelen. Stop. De moscoviet Rutgers is op 25 oktober van Reval naar Stettin vertrokken op weg naar Holland. Stop. Op 29 oktober 1919 meldt meester Heemskerk, de Nederlandse minister van Justitie, dan ook aan zijn procureurs-generaal. Ik heb de eer u te berichten dat de bekende communist S.J. Rutgers... die als volkscommissaris voor de spoorwegen te Riga... enige jaren in dienst der Russische regering moet zijn geweest... op 25 oktober zich van Reval naar Stettin moet hebben begeven... op weg naar Nederland. Rutgers reist wellicht per boot. U lieve met inachtneming der gewenste voorzichtigheid... de aandacht op dien persoon gevestigd te doen houden... en zijn gangen bedektelijk te doen nagaan bij eventuele aankomst in uw ressort. Ik zal gaarne onverwijld worden ingelicht, zodra ter zake iets bekend is. Ook stelt Heemskerk zijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken op de hoogte. Hij weet niet dat Rutgers al onderweg is in het bezit van een Duits visum... Daarom denkt hij de Sovjet-agent nog buiten Nederland te kunnen houden. Ik vermoed dat Rutgers geen regelmatige papieren bezit. Wellicht vindt uw excellentie aanleiding de Duitse autoriteiten te wijzen op bedoelde persoon... en te verzoeken niet van de vereiste papieren te voorzien. Wellicht bestaat ook de kans dat de Engelse marineautoriteiten... die thans in verband met de blokkade de scheepvaart in de Oostzee controleren... bedoelde Rutgers aanhouden. De minister van Buitenlandse Zaken hoopt dat de Britten voor hem de kastanjes uit het vuur halen. Ter vergeefs. Rutgers zit namelijk al hoog en breed in de Duitse havenstad Stettin. De weg naar Berlijn ligt open. In Berlijn is inmiddels een afdeling van de Comintern opgericht om, zoals dat heet, de wankelmoedige Europese arbeiders door een vastbesloten ondersteuning vanuit Moskou te helpen. Verantwoordelijk voor de leiding van dit illegale werk is de Pool Jacob Reich. In eigen kring beter bekend onder zijn schuilnaam Kameraad Thomas. Tot het secretariaat van deze afdeling behoren verder onder andere Paul Levy en de penningmeester Eduard Fuchs. Als Sebald Rutgers eind oktober 1919 in de Duitse hoofdstad aankomt, neemt hij contact met hen op zoals hem door Lenin is opgedragen. Niet lang daarna reist hij door naar Nederland. Na zijn vertrek stuurt Thomas een geheimtelegram naar Moskou. Rutgers is goed aangekomen met zijn waardevolle voorwerpen. Hij heeft een ontmoeting gehad met Fuchs, Levi en Reich. Met Duitsland en Holland is nu een goede verbinding opgebouwd. Fuchs heeft 400.000 mark ontvangen van Rutgers. We hebben dringend geld nodig... Met Holland, Scandinavië, Oostenrijk, de Balkan... en over Zwitserland met Frankrijk, Engeland en Italië... is een koeriersdienst opgezet. Volgens het Telegram heeft Rutgers 400.000 mark... aan zijn Duitse kameraden overhandigd... die, naar ze zelf beweren, in geldnood zitten. De rest van het geld en de juwelen geeft hij in bewaring. De kostbaarheden zelf mee naar Nederland nemen vindt hij te riskant. Ongezien de Nederlandse grens passeren met de waardevolle bezittingen... is zo goed als onmogelijk, veronderstelt hij. Hij hoopt dat de juwelen op een later tijdstip... door koeriers naar Nederland kunnen worden gesmokkeld. Zo vertrekt hij met een gerust hart richting Nederlandse grens. Op 4 november ontvangt de minister van Justitie een bericht... van de procureur-generaal in Arnhem. Naar aanleiding van uw schrijven heb ik de eer uw excellentie mede te delen... dat blijkens een ontvangen bericht van de divisiecommandant... der Koninklijke marechaussee al hier, de persoon S.J. Rutgers... op 4 november om 6 uur namiddags aan het station de Oldenzaal is gearresteerd. Bij fouillering zijn op hem bevonden enige kranten, aantekeningen... en ongeveer 250 gulden... Op een door genoemde divisiecommandant gedaan verzoek om nadere bevelen aan de generale staf is bericht ingekomen dat de bedoelde man in vrijheid kon worden gesteld. Hetgeen is geschied. Rutgers had gelijk. Het is maar goed dat hij de miljoenen goudroebels achter heeft gelaten. Er is slechts een klein bedrag op hem gevonden. Toch wordt hij een nacht opgesloten achter de wacht van het douanekantoor. De volgende dag weet hij echter de chef van het kantoor... te overtuigen van zijn rechten. Daarop mag hij een telegram sturen aan zijn oude vriend H.A. van IJsselstein... inmiddels minister van Landbouw, Handel en Nijverheid. Wordt onwettig aan de grens vastgehouden. Vraag onmiddellijk ingrijpen. Zijn beden wordt verhoord en dezelfde dag nog wordt hij vrijgelaten. Na een afwezigheid van ongeveer zes jaar is Rutgers weer in Nederland. Zijn vrouw Barta, die hem vooruitgereisd is heeft intussen een huis gekocht in Amersfoort. Vanuit zijn nieuwe woonplaats begint Rutgers met zijn conspiratieve werkzaamheden. Minister van Justitie Heemskerk kan ondanks aandringen van de verschillende procureurs-generaal... geen termen vinden hem te vervolgen. Rutgers is immers nog Nederlander en bewijzen voor zijn subversieve activiteiten zijn niet voorhanden. Maar ongezien kan hij zijn werkzaamheden niet verrichten. Op 17 november 1919 meldt de procureur-generaal aan de minister van Justitie... De gangen van S.J. Rutgers worden bedektelijk nagegaan. Gebleken is dat hij op 15 dezer met de meeste aandacht... de voetbrug die zich bevindt boven een gedeelte van het stationsanpassement... de Amersfoort, heeft bezichtigd. Waarna hij in het station al daar gegaan is. Het komt mij verdacht voor dat voornoemde Rutgers gedeelte van het emplacement van het station Amersfoort... in tekening heeft gebracht. En dit hoogst waarschijnlijk nader heeft uitgewerkt... daar hij zich den volgende dag van grote vellen tekenpapier heeft voorzien. Rutgers is ondertussen druk bezig met de voorbereidingen... voor de geheime conferentie, ondanks zijn zwakke gezondheid. Met het te stichten West-Europa-bureau van de Comintern... moet de revolutie hier worden geleid... Buitenlandse gedelegeerden moeten worden uitgenodigd. En samen met David Wijnkoop, Herman Gorte en Anton Pannenkoek... prominente van de communistische partij Holland... bespreekt hij de rol van de vakbonden en de politieke partijen bij de revolutie. Ondertussen begint de Nederlandse regering nogal nerveus te worden. De procureur-generaal te Den Haag stelt de minister van Justitie op de hoogte. Uit goede bron wordt meegedeeld dat op een buitenlands congres... de raad zou zijn gegeven om in landen welke zogenaamd nog niet voldoende rijp waren voor de revolutie... waaronder dan ook Nederland behoorde... sabotage te plegen ten aanzien van de grote bedrijven... ten einde in de daardoor ontstaande nachtelijke verwarring... ten slag te slaan. Zo zouden in de grote steden des lands... personen in dienst der gemeentelijke gasfabrieken... waterleiding- en elektriciteitsbedrijven... moeten worden gezocht die op een gegeven teken... De afvoer van water, gas en elektrisch licht plotseling zouden afsnijden, op een wijze dat herstel niet aanstonds meer mogelijk was. De bourgeoisie zou dan het hoofd kwijtraken, doch zij, de communisten, zouden weten wat hen te doen stond. De communist Kalker heeft zich deze dagen tegenover iemand uitgelaten dat binnenkort, misschien reeds de volgende week, men hier te landen zou beginnen. De overkomst uit Rusland naar hier van de communistische ingenieur Rutgers... zal ook wel niet zonder betekenis zijn. Het is een illustre gezelschap dat op 3 februari 1920... bijeenkomt in het gebouw De Heiste aan de Amsterdamse Herengracht. Behalve een tiental Nederlandse communisten... zijn er vertegenwoordigers uit Engeland, Hongarije, Zwitserland en de Verenigde Staten buitenlandse afgevaardigden hebben de door Rutgers opgestelde uitnodiging... via illegale koeriers ontvangen... en zijn de Nederlandse grens onder valse naam gepasseerd. Desondanks is de plaatselijke politie-inlichtingendienst... op de hoogte van de samenswering. Eén van de congresgangers is aangehouden aan de grens. Het is de Amerikaanse communist Louis Freyna, een oude bekende van Rutgers... die bij de douanecontrole een paspoort toonde op naam van Ralph Snijder. Het is een opvallende verschijning, want hij draagt, al dus de inlichtingendienst, een schilpaddenbril om zijn opvallende schele ogen te bedekken. Maar de inlichtingendienst heeft meer aanwijzingen. Aan de Belgisch-Nederlandse grens wordt de Belg Honoré van Overstraten aangehouden. Bij controle blijkt dat hij een in vrouwenkleren vermomde man zonder papieren is. Hij heeft gewichtige aantekeningen op zak, waaruit blijkt dat hij een geheim congres in Amsterdam wil bezoeken. De douane laat hem gaan en tipt de inlichtingendienst... die op haar beurt besluit de Belg te schaduwen. De dag daarop verschansen twee politiespionnen zich in de heistee... in een bezemkast onder de trap... waar ze in alle rust de vergaderingen kunnen afluisteren. Na afloop is het de in de Verenigde Staten wonende Russische emigrant... Michail Borodin die de congresgangers wijst op de kast onder de trap. De aanwezigen reageren vol ongeloof, maar als de kast op zijn aandringen wordt geïnspecteerd... blijkt dat de twee agenten in burger zijn verschatst. In verwarring wordt de vergadering opgebroken en de spionnen aangegeven. De dagen hierna wordt het geheime overleg voortgezet... ten huize van prominente partijbestuurders of gewoonweg in een café. Ondertussen heeft de inlichtingendienst schokkende zaken vernomen. Het ligt stellig in de bedoeling om te komen tot een revolutionaire actie. Men zal internationaal in elke fabriek onder de werklieden een groep vormen... die bij revolutie de kern moet uitmaken van de in die fabriek te vormen bedrijfstaat of Sovjet. Rutgers heeft medegedeeld dat in het voorjaar de Russische Sovjetrepubliek... een offensief naar het westen zal ondernemen... met het doel de Sovjet-regeringsvorm in andere landen van Europa tot stand te brengen. Tot bereiking van dit doel zal het West-Europa-bureau van de Comintern... van de Russische Sovjetregering de beschikking krijgen... over een bedrag van 20 miljoen roebel oude waarde. En wel in de vorm van diamanten, parelen en edelstenen. Vertegenwoordigende al dus ruim 22 miljoen gulden. Dit bedrag is echter door Rutgers nog niet ontvangen... Zeer waarschijnlijk komen de koeriers uit het buitenland... met stukken en geldzendingen het eerst bij Rutgers in Amersfoort. Daarna worden de stukken doorgezonden. Om de op handen zijnde geldzendingen te onderscheppen... stelt een geschokte minister van Justitie... per omgaande zijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken op de hoogte. Het geld zou vervoerd worden, zo vermoedt hij... met een schip van de Rotterdamse Reder van der Tak en Co. Uit de mij verstrekte inlichtingen blijkt dat de afdeling Amsterdam... van de communistische partij het voornemen zou hebben... een soldatenkrant uit te geven. Daarvoor is geld nodig. Een paar geschikte personen zullen naar Riga worden gezonden... per eerste scheepsgelegenheid om in ontvangst te nemen... enige voorwerpen van waarde, afkomstig uit Rusland... en bestemd voor Holland. Deze voorwerpen betreffen het achtergebleven gedeelte... van de grote waarde aan goud en diamanten... welke onlangs werd aangevoerd met een schip dat de sigaren zou hebben vervoerd... voor Van der Tak en Koot Rotterdam. Rutgers verleende hiertoe medewerking. Wijnkoop zou opdracht hebben gegeven deze voorwerpen van waarde... zo mogelijk in Denemarken of elders te gelden te maken. Echter liefst niet in Holland omdat er hier reeds te veel over te doen is geweest. De boodschappers zullen per eerste gelegenheid vertrekken... met een schip van een der Scandinavische rederijen. Het lijkt erop dat minstens een deel van de juwelen... inmiddels wel in Nederland is gearriveerd... ondanks de maatregelen van de minister van Buitenlandse Zaken. Eind februari 1920 biedt een zekere Hendrik Karelveld... directeur van Goldsmiths Company te Stockholm en volgens de inlichtingendienst een fervent communist... en bevriend met David Wijnkoop, openlijk juwelen te koop aan. In het Algemeen Handelsblad staat de volgende advertentie. Diamanten te koop. Amstel Hotel, Kamer 8. Van 9 tot 12 uur en van 2 tot 5 uur. Maar het is niet het enige aanknopingspunt... dat de goud en juwelen in Nederland worden binnengesmokkeld. Volgens de Engelse krant The Daily Telegraph zijn aanzienlijke hoeveelheden Russisch goud Nederland binnengebracht. Waaronder 4 miljoen goudrubbels. Vanuit Noorwegen verzonden in postpakketten. En er is nog meer onderweg. De minister van Buitenlandse Zaken is in alle staten en schrijft zijn collega's... Het is wel een feit van verregaande onbeschaamdheid... om in een land, wie het volk zoveel aan Rusland voorgeschoten heeft en thans door de annulering van de buitenlandse schuld zo leidt... wiens onderdanen zo zijn uitgeplunderd... met dat goud, ons eigen westers goud... een actieve beweging tegen datzelfde volk te beginnen. Kunnen we geen beslag laten leggen... op de Russische goudvoorraad bij de Stockholmse Bank? Het zij door het Nederlandse volk als zodanig. Het zij door enige grote schuldeisers. Sebald Rutgers is ten einde raad. De conferentie is mislukt. Lenin had Rutgers opdracht gegeven in Amsterdam een revolutionair bureau te stichten... omdat Nederland in zijn ogen het land van de slappe reactie is. De reactionaire krachten zouden in Nederland te zwak zijn... om aan een revolutionaire beweging weerstand te bieden. Het is een misrekening. Door onhandigheid van de samensweerders is de geheime missie ontdekt... Hoe moet Rutgers dit fiasco verantwoorden? En waar is het geld gebleven dat bedoeld was... om de ondergrondse activiteiten te financieren? Rutgers probeert wanhopig de kosperheden die hij in Berlijn... bij zijn Duitse kameraden achterliet, naar Nederland te krijgen. Een klein deel, twee edelstenen, worden per koerier afgeleverd... en door een communistische diamantbewerker verzilverd. Maar daar blijft het bij. Ondanks smeekbedes en koeriers die hij naar Berlijn zendt moet Rutgers het voor de revolutie voorlopig zonder juwelen stellen. Verwonderlijk is het niet dat het grootste deel van de schat niet in Nederland aankomt. De Duitse communistische partij was verbolgen over de voorkeurspositie die Rutgers... en met hem de Nederlandse partij van Lening kreeg. Berlijn was in haar ogen veel belangrijker dan Amsterdam... om het revolutionaire virus te verspreiden. Daarom houdt de Duitse partijleiding een deel van de aldaar geparkeerde juwelen achter... Maar dat is niet het enige. De Nederlandse conspirateurs hebben de achterdocht van Moskou gewekt. De leiding van het bureau heeft zich te idealistisch gedragen, te romantisch. Het bureau heeft de rol van parlement en vakbonden te veel verwaarloosd. Niet lang daarna veroordeelt Lenin in zijn brochure... linksradicalisme, een kinderziekte van het communisme... de Nederlandse communisten. Het zijn sectariërs en dat is bepaald geen compliment. De Hollandse ziekte wordt als verwerpelijk voorbeeld aan de kaak gesteld en al begin mei 1920 wordt het revolutionaire bureau vanuit Moskou opgeheven. De frustratie van Rutgers is groot. Henriette Roland-Holst maakt zich daarentegen vrolijk over de reactie van de conservatieven in Nederland en schrijft in de nieuwe tijd. Een vloek van verontwaardiging barst hun ten lippen uit. Dat communistische gespuis... roofde de sieraden van de slachtoffers der rode terreur... om er stakingen mee aan te wakkeren. Misdadige woelingen mee gaande te maken. Fijngevoelige dames worden bleek bij de voorstelling van snoodheid. Die gelden zijn verkregen door de onteigening der bezittende klassen... Een proces zonder het welk die revolutie eenvoudig onbestaanbaar is. Een daad die onvermijdelijk vooraf moet gaan aan de communistische reconstructie. Zacht als een parel is de glans om het aangezicht van heilig Rusland. De tedere verstandige zorg voor alle kinderen. De ontsluiting van de bronnen der kennis en der schoonheid voor miljoenen onwetenden. Versmachtenden. Dat alles zijn de parels en diamanten... die Sovjet-Rusland uitstrooit over de landen der wereld. De revolutie in Nederland gaat niet door. Sebald en Barta Rutgers hebben genoeg van Nederland. Ze willen vergoed naar het beloofde land... Om zijn bijdrage aan de opbouw van de Sovjetstaat te leveren sticht Rutgers bij toestemming van Lenin in Siberië een industriële onderneming. Aan politiek gevoelige zaken brandt hij zijn vingers niet meer. Hij wordt een volgzaam man die alle ontwikkelingen in de Sovjet-Unie goed praat. In 1937 verlaat hij samen met Barta zijn tweede vaderland. De Stalin-terreur maakt een lange verblijf te riskant. Maar tot zijn dood in 1961 zal hij in de heilstaat blijven geloven. Het geheim van de juwelen van de Tsarina neemt hij mee in zijn graf. Ja, dit was de koerier van Lenin van Hans Olink En de presentatie was van Astrid Nauta. En wilt u dit programma op CD hebben? Maak dan euro over naar 444 -600 van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van Koerier van Lenin. Meer informatie op www.geschiedenis24.nl. ovt en dan hebben we nu nog een oproep aan u. En daarvoor gaan we om te beginnen even 50 jaar terug in de tijd naar 22 november 1963. Luister naar een fragment van een ingelaste nieuwsuitzending van die dag. De president van de Verenigde Staten, John Kennedy, is als gevolg van een aanslag overleden. Twee priesters hebben meegedeeld dat hij is bezweken aan een kogelwond. Dit is het einde van deze ingelaste nieuwsuitzending. Ja, die nieuwsuitzending was toen natuurlijk iets langer. De dag dat Kennedy vermoord werd. Uh, iedereen uh, die toen in leven en bij bewustzijn was... weet ongeveer nog waar die was. Ik was zelf vijf jaar oud. Uh, ik hoor dat geloof ik pas de dag daarna. Uh, ik heb nu documentairemaker Koen Verbraak aan de telefoon. Goedemorgen, Koen. Oh, uh, goedemorgen, uh, wa Paul. Wa waar ben jij precies naar op zoek? Ik ga een documentaire maken over hoe die dag in Nederland beleefd werd. En ik ben eigenlijk op zoek naar mensen die zich nog precies herinneren... waar ze waren die dag... Maar ook um, wat, wat het voor impact had, die dood van Kennedy. Waar stond hij voor? Uh, uh, stond hij inderdaad, was hij een soort symbool van de nieuwe tijd? En wat betekende het, uh, het, dat zo iemand opeens wegviel? En daar ga ik een documentaire over maken. Ik ga mensen daarover interviewen. En ik hoop heel erg dat mensen met een mooi verhaal over die dag... en over wat Kennedy voor ze betekende... Uh, mij zou willen mailen. Ja, en, en dat wat... zou kunnen op het mailadres kennedy.fara.nl. Uh, kennedy apenstaartjevarah.nl En zijn er nog speciale verhalen waar je naar op zoek bent waarvan je denkt, dit, dit wil ik heel erg graag horen? Nou, ik heb natuurlijk al een aantal mensen die ik zelf kon bedenken benaderd. Maar, uh, dus journalisten, uh, politici die, die al meedoen aan het documenteren. Maar ik ben natuurlijk zoek, ook heel erg op zoek naar mensen van wie ik het verhaal niet ken. Vandaar deze oproep. Ja, nou, zeg nog één keer dat, uh, dat, dat, dat mailadres. Dat is heel overzichtelijk. Kennedy. Ja, en de uitzending van het programma is dan uh, op, op 22 november precies 50 jaar na datum? Ik zit er een paar dagen voor, maar het is dan inderdaad bijna... Een, dan is het precies een half eeuw geleden dat Kennedy werd vermoord. Oké. Okay. Ik, ik leefde toen nog niet, ik was uh, min 2. Maar het blijft een, een, een bijzondere gebeurtenis die de wereld toch voor een deel heeft veranderd, denk ik. Goed, nou we zullen er destijds nog, te, tegen die tijd nog wel even een melding van, van maken. Koen, van Heel Hartelijk bedankt dat ik het even bij jullie mocht vragen. Geen dank en veel succes. Dankjewel, jullie ook. Goed. En uh, ja, ons mailadres is ovt.vpro.nl. En daar kunt u terecht met vragen en opmerkingen naar ons toe. Dit was OVT voor vandaag. Straks uh, ongetwijfeld weer een langer nieuwsbulletin... in verband met wat er allemaal in België gebeurt. De Radio 1 houdt u daar de hele dag van op de hoogte. Maar na het lange nieuws ook uh, de perstribune van Max. Met als mediagast vandaag Leo Driessen. En als sportgast natuurlijk een wielrenner... op de laatste dag van de Tour de France... En dat is in dit geval Adrie van der Poel. En wij zijn er uh, volgende week weer op de Gebruikelijke Tijd. Op zondagochtend om tien uur. Tot dan en nog een heel prettige dag.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 Dit is Radio 1.